Nou, lieve mensen, goedenavond. Eh, mijn naam is Sifonne Hagen aan Ratelband. En eh, nou, ik zie dat in lezing 99 er is nog één en het zijn er honderd. Nou, het is niet te geloven. Ik kan me nog goed herinneren dat, eh, dat ik lezing 1 deed. en Ik had nog niet de goede apparatuur en ik moest echt werkelijk het hele land van, eh, van West naar Oost doorscheuren... om eh, de lezing bij mijn dochter op te nemen op haar computer... Maar goed, in de tussentijd is dat hier ook allemaal geïnstalleerd en nu doe ik dat natuurlijk al geruime tijd hier, gewoon in mijn eigen huis. Of eigenlijk laat ik liever zeggen, op mijn eigen kantoor. Um, ja, begin. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Ja, en ik, ik geloof dat ik in het begin wel eens heb verteld hoe ik aan deze woorden ben gekomen. Ze zijn niet van mezelf. Terwijl ik wel mezelf hier helemaal in vind. Uh, in het begin van de lezingen dus, uh, zocht ik iets uh, wat een, een vast begin zou, uh, zou kunnen zijn. En ik wist het werkelijk niet. Ik had van alles bedacht en... Uh, nou, dat ging in een razende vaart door mijn hoofd heen, maar ik besloot al gauw dat, eh, dat ik naar eh, de banden van Malva eh, zou, gaan, eh, zou gaan zoeken. Dus ik bedoel dus eh, tapes en eh, op, met toeval dus gewoon een, een band zou pakken, die band in mijn eh, cassette-recorder zou doen en door zou draaien en op dat moment zou stoppen en dat stuk zou ik gebruiken hiervoor. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik pak een band, ik haal hem uit de hoes en eh, ik doe hem in mijn cassette recorder. Ik zet hem op vast voorwoord en ik stop. Ik denk, ja, nu, stop. En ik hoor dit dus. Nou, pen en papier erbij. En ik denk, dat is toch niet te geloven, hè? Dus niet zomaar in een, in een zin of, of uh, een heel verhaal. Ik hoor dus exact dit stukje. En dat heb ik opgeschreven nog wel eens later terug zitten zoeken. Want ik denk, ja, waar stond het nou toch ook weer? Ik ben het nooit meer tegengekomen. Maar ik weet zeker dat het op een band van Malve staat, hoor. Maar goed, eh, ja, want de, over dat eh, wat dat betreft, over het lezen van dingen, ja, daar kan ik ook nog wel het een en het ander over vertellen. Maar ik dacht nu, eh, ja, ik ga nu deze lezing maar eens doen, een andere lezing. En ik zou je willen vragen, om je willen... Nou, eigenlijk je willen verzoeken om je benen naast elkaar op de grond te zetten. Dus niet gekruist over elkaar, maar naast elkaar en je voeten op de grond te zetten. Bind je met het licht van de zon en met het licht dat binnen in jou zit. Adem, sorry, adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En doe het nog een keer. Ik vind dit zelf, er zijn natuurlijk vele vormen van ademhaling, maar ik vind dit zelf een van de meest plezierige vormen van ademhaling. Ademhalen. Je merkt dat je hier ook helemaal rustig van wordt. En ik val hier ook ogenblikkelijk van in slaap als ik het op deze wijze doe. Als ik wil slapen trouwens. Hè? <laughs> en vaak zijn we zo druk bezig dat we niet in de gaten hebben, dat we bovenin in ons lichaam ademen. Hè? En ik zie het wel eens op de tv of mensen om me heen en oe, zie dat al die energie naar boven opgestuwd wordt. Ik denk dat er dan op een gegeven moment toch een behoorlijke hoofdpijn uit ontstaat, omdat de energie niet gelijkelijk over het hele lichaam verspreid wordt. Denk er maar eens over na hoe je ademt. Het is zo ontzettend belangrijk om je adem, je energie, over je hele lichaam te verspreiden. Te verspreiden. Als je spreekt, voel dat eens in jezelf. Hoe adem je? Hoe diep adem je? Of ben je zo gehaast dat je alleen maar boven in je longen ademt? Of ben je bang niet gehoord te worden? Of heb je haast om de dingen te zeggen die je wilt zeggen? In de veronderstelling... Dat anderen jou anders niet serieus zullen nemen. Allemaal dingen om over na te denken als je leeft en als je over het leven nadenkt. En dat bedoel ik mee als je dus over de zin van het leven nadenkt. Want als je over je leven nadenkt, dan kom je vanzelf op de onderwerpen terecht die in al deze lezingen uitgesproken worden als je rustig over jezelf nadenkt. En wie doet dat niet? En daar kom je toe, als je je aanmaning rustig laat verlopen. Dan kom je op hetzelfde uit. Ik vertel je niets nieuws. Je kunt het zomaar uit jezelf halen. Daar zit alles en daar zit alles. Alle kennis. Maar zou de mens lui zijn, denk je? Wil de mens, hij of zij, vermaakt worden? Wil hij of zij uit wat voor dan ook denken, dat hij het niet zelf kan? Maar in ieder geval, ik begin maar weer eens. Met mijn lezing vanavond. Een lezing echter die ik, nou als je echt in mijn hart kijkt, het niet echt nodig vind. Maar je kunt het zelf ook. Je weet alles. En vanuit dat gevoel kwam de gedachte om e-mailcorrespondentie eh, nou, e te gaan gebruiken die ik eh, afgelopen week, eh, vorige week zondag nou, even kijken, nee, twee, twee weken geleden, op een, op een zondagmorgen, aan mensen op de Dutch Healing List uh, had geschreven. En ik vind dat dan zo ontzettend leuk om te doen. Het is stil, het is overal stil in huis, en ik zit hier dan vers vroeg, en ik was een beetje op achter met de correspondentie, en, en dan ga je zo heerlijk in dat gevoel zitten, en ik, ik lees... Ik lees wat anderen schrijven en nou, het is niet nodig om op alle brieven, op alle e-mails te uh, antwoorden. Maar sommigen wel. Niet omdat ze me aan zouden spreken, maar ik vind het dan prettig om, om mijn visie te geven. En ik sluit mijn ogen, want zoals je weet kan ik blind tikken. En in no time staat daar... Wat ik graag wil doorgeven. Het zijn verschillende onderwerpen, En ook ja, de kredietcrisis kwam om de hoek kijken. En ja, mensen noemen het een crisis. Maar in feite is het een geschenk. Een geschenk dat ons gegeven wordt. Want nu gaan we eindelijk nadenken over wat geld met ons doet. En of we dat nog wel willen. Of we dat geld nog wel willen, of, het, of we dat systeem nog wel willen. Zijn we zelf onze eigen baas? Of werken wij voor anderen? Voor anderen of voor de bank, zonder dat wij dat in de gaten hebben? Hebben we nog wel werkelijk vrijheid in ons handelen? Allemaal onderwerpen die je de laatste tijd zo langs ziet flitsen. Mensen gaan hierover nadenken en willen zich niet meer laten beperken. Mensen gaan nadenken over hun leven en zien bijvoorbeeld dingen die tegelijkertijd plaatsvinden. En zo kwam er op de Dutch Healing List... Een mail van iemand binnen met de volgende tekst en ik citeer, en ja, dat wijkt even af van het onderwerp van wat ik daarnet zei, maar ik zei al, dit, dit zal iets door elkaar lopen. Maar ik citeer, ik zat net wat te bedenken en dat wilde ik eens tegen jullie aanhouden. We hebben het al vaker gehad over reïncarnaties en vandaag zat ik gewoon wat te filosoferen over ruimte tijd en dat tegen reïncarnatie. Als tijd geen begrip is in de bovenwereld, zou je dan ook niet in het, voor, in het voor ons verleden kunnen incarneren. Daarop doordenkend zou dat verklaren waarom toeval niet bestaat, want ook dat is al gebeurd. Hmm, geeft wel een, weer een hoop andere gedachten. Einde citaat. Kijk, dat vind ik nou ontzettend leuke mails, want... Ja, alles gebeurt ook op hetzelfde moment. Tijd is relatief. Tijd is zo groot en tegelijkertijd zo klein. Maar wij mensen zijn ons dat niet bewust, omdat wij met elkaar besloten hebben dat we in een lineaire tijd leven. Maar we kunnen wel degelijk uit onze toekomst... In ons verleden terechtkomen, met andere woorden, iets wat in de toekomst gebeurt, kan al plaatsvinden, maar heeft nog niet plaatsgevonden in de tijd die wij hier op aarde tijd noemen. Toch kunnen we dit herkennen als de gebeurtenis die uit de toekomst in deze tijd plaatsvindt, als een juiste keuze die in deze tijd gemaakt is dan weten we dat we op die enige juiste wijze leven. Of de keuze hebben gemaakt, anders waren we dat wat uit de toekomst tot ons komt, niet tegengekomen. Kun je het nog volgen? Toch is het echt volkomen eenvoudig hoor. Logisch zou ik niet willen zeggen, omdat het geen logica van de gedachten van de mens op dit moment is. Maar het is een andere wijze van denken. Het is het denken dat het verleden in het heden plaatsvindt, maar ook het denken dat de toekomst in het heden plaatsvindt. Dus het denken op vanuit diverse standpunten, nee, vanuit diverse pers perspectieven. Maar zo, zoals met alles heeft het met bewustzijn te maken. We kunnen wel zeggen dat het zo is, maar je dient het eerst zelf te ervaren. Als zulke dingen op je weg komen, is het soms wel verwarrend, omdat het nieuw voor je is, omdat, omdat er nergens over geschreven is en niemand kan je daarin wijzen. Maar als je er een tijdje mee bezig bent om het te begrijpen en je eigen te maken, dan kom je als vanzelf de nodige informatie tegen. Dan is het eigenlijk zo eenvoudig, want het was al veel eerder voorgekomen. Alleen de mens gaat eraan voorbij, omdat het niet strookt met het gangbare denken van dat moment. Dus ja, je kunt uit de toekomst in je verleden komen. Of laat ik het eenvoudiger zeggen. In het leven van dit moment komen. Het toeval valt je toe, omdat het niet een waarom is, maar een daarom. We zijn dan ook in staat om een incarnatie in een duizendste van een seconde te leven. In dit leven, tijdens het leven of eerder. Een leven kan in een duizendste van een seconde van een minuut geleefd worden tijd kan uitgerekt worden ik meen dat ik hier wel eens eerder over gesproken heb als we nauwlettend opletten is er genoeg over geschreven iemand doet er onder aan de berg zijn werkzaamheden en tijdens het leven van dat leven moet er nog naar boven gelopen worden daar gaat het leven verder en sterft uiteindelijk de man, de vrouw en bedenkt dat hij toch nog naar beneden moet daar aangekomen Hervat hij of zij zijn leven en bedenkt dat het leven daarboven op die berg een utopie, een utopie geweest was, een droom was. Maar het was een leven dat ook geleefd was met echte mensen in werkelijke werkelijkheden. Ooit werd er eens een keer bij Malva een verhaal in deze strekking verteld. Het heeft me zo bezig gehouden, omdat, omdat je ervaart dat een heel leven in een paar seconden geleefd kan worden als je in je gevoel gaat naar vorige levens kun je in dat gevoel van die levens komen en misschien doe je er wel een seconde over of tien minuten als je het Rekent naar de tijd van de tijd die wij hier hebben op aarde. Ja, en van het denken over bepaalde onderwerpen kom je als vanzelf op andere onderwerpen terecht. Allemaal op hetzelfde moment, maar toch als we de minuten van de aarde in ogenschouw nemen op bepaalde tijden. Maar als we dan over de minuten, uren gaan nadenken en het zijn de aangename gedachten... Dan zijn ze, en zijn aangename gedachten dus iets waar je plezier aan beleeft, dan zijn ze in minder dan een seconde gedacht. Als het onaangename gedachten zijn geweest, dan kunnen ze in je gevoel uren geduurd hebben. Toch bestaat tijd hier op aarde wel. Alleen, we gaan er toch best wel op een eigenaardige wijze mee om. Op de wijze van het westerse denken. Het denken van vlakken achter elkaar, dus het lineaire denken. Maar als, als we op een andere wijze gaan nadenken, dan kunnen we, kunnen, er, kunnen we er veel meer beelden bij halen. Meer gedachten en vooral de gedachten uit onze ziel laten opkomen. Dat zijn dan altijd de gedachten die met de liefde te maken hebben. En zo zijn we in staat om, om het onderwerp van zoveel kant te bekijken en de tijd Telt dat niet? Het onderwerp is nooit lastig of negatief, hoe je het ook bekijkt. Want je bekijkt het vanuit je ziel, vanuit de liefde. We hebben in deze tijd, de laatste 2000 jaar, wij mensen hebben de keuze gemaakt om op een linie, lineaire wijze te denken. Het is een manier van denken. Dat beperkingen kent. Maar kijk om je heen. Het gaat al veranderen. En we zijn niet gewend om, wij mensen zijn nog niet gewend om op die andere wijze te denken. We weten wel dat alles in het nu gebeurt. En we kunnen in staat zijn om dat te voelen. Maar vaak vallen we uit die gedachten en zijn we weer bezig om de boel weer op een lineaire wijze aan elkaar te denken. Er zijn gelukkig genoeg mensen hier op aarde die op de andere wijze, op de abstracte wijze, op de oosterse wijze, dus denken vanuit eh, verschillende visies, dus vanuit verschillende eh, verschillende uh, vanuit verschillende perspectieven. Ik zeg uitdrukkelijk niet standpunten, omdat dat weer valt in het lineaire denken. En het is moeilijk voor mensen om zich een geheel andere wijze, een geheel andere manier van denken eigen te maken. Zoals het voor mij moeilijk was om in een lineaire vorm van denken terecht te komen. Want ik begreep een computer totaal niet. En dan zul je zeggen, wat een, wat een eigenaardige overstap is dat nou. Maar in het begin van het computertijdperk begreep ik er helemaal niets van. Ik dacht te gecompliceerd. Volgens mensen dan die wel heel goed met de computer konden omgaan. Zij legden mij uit... Dat het simpelweg was als een map uit de kast pakken, openslaan, uitzoeken, een andere map daarop leggen, dan weer iets uitzoeken en, en ga zo maar door. Nou, dat begreep ik dus wel. En dat was het hele principe. Nou, toen begreep ik het pas. Was het zo eenvoudig? Ja. Het was zo eenvoudig, want zo denk je toch. Nou, ik dus niet. Ik zag het allemaal veel te ingewikkeld. Ik dacht dat het veel moeilijker was. Ik dacht dat, dat het zo ingewikkeld was. Maar werkelijk, zo eenvoudig was het dus. En in die tijd wist ik wel het verschil tussen het westerse denken, zoals velen om ons, om ons heen, en mijn gevoel van denken, wat, wat mensen het oosterse denken noemen. Maar in het laatste denken is het ook eenvoudig om alles in het... Nu te zetten. Want als dat denken vanuit de ziel komt, dus met andere woorden vanuit de liefde van die mens komt, is het eenvoudig om alles waar je aan denkt naar je toe te halen. Het is er dan ook. Afstand bestaat dan niet, want je bent in die liefde van dat gevoel. Verwachtingen bestaan niet. Dus alle illusies bestaan niet. En als je in gedachten bent met die situatie... Ben je met die ander? Spreek je met die ander? Zonder de ander te verplichten naar jou toe te komen. Dus met andere woorden... Als er iemand over, op een grote afstand van jou zich bevindt, en dan hoef je slechts in je innerlijk de ander te voelen. Je ruikt de ander soms. We hebben dat allemaal wel eens een keer in hier op aarde meegemaakt. Dat je zegt, ik hoorde de ander, ik voelde hem, ik rook hem. Soms is die ander al overgegaan. Maar ook die grens bestaat dan niet. Het is de vorm van de ander die in gedachten bij jou komt. Die is er dan ook. Want alles is met elkaar verbonden. Dit is zonder meer eenvoudig te zien met het innerlijke oog. Maar ook voor anderen die aan willen nemen dat er een andere wijze van denken, van ziel, van ziel, van, van zien, is. En waarom is het eenvoudig, als een mens zijn ziel geworden is, de liefde geworden is, zijn of haar ervaringen begrepen heeft, alle ervaringen begrepen heeft, en teruggekeerd is in de liefde van zichzelf, van God, dan ziet hij of zij dat de dingen één zijn. Er is geen scheiding, er bestaat geen afstand, er is alleen maar liefde. Ja, Het is gemakkelijk te zeggen, het is gemakkelijk te schrijven, het is te begrijpen als het er is. Maar de mens dient alle ervaringen begrepen te hebben om weer terug te keren in het goddelijke in zichzelf en vooral het ego los te laten. En in die illusie zit veel arrogantie. En dat kan een mens behoorlijk tegen, tegenhouden om weer terug te keren naar zichzelf. Dus nu komen we weer naar de kredietcrisis. Dus wat we op dit moment om ons heen zien, is een geschenk. We kunnen nu in staat zijn om alles los te laten en te vertrouwen op ons eigen zijn op het universum dus, en vertrouwen hebben dat dat wat we nodig hebben, er ook voor ons is. Ik heb altijd genoeg. Er zal mij aan niets ontbreken. Alles komt altijd op het juiste moment naar mij toe. Als de planeet Saturnus bij Malva ter sprake kwam, dan wisten wij al dat de boel hier op aarde flink door elkaar geschud zou worden. Maar altijd om ons mensen wakker te maken. En altijd uit liefde. En inderdaad, als we om ons heen kijken, kunnen we zien... Alles in elkaar stort. Het hele geldstelsel ligt op de helling. Misschien dat er nog mensen zijn die het nog even weten te rekken, maar uiteindelijk zal het niet lukken. Het heeft zich al langere tijd geleden ingezet. En dat is al door velen voorspeld. En wellicht herinner je je... Nick Leeson, ergens in de jaren... Nou, zat het eind jaren tachtig zijn geweest, begin jaren negentig. Dat was de man die in Singapore een bank... Was het was niet een Engelse bank... liet springen door de trans transacties die hij deed. Maar als we nu eens kijken naar New York... Daar gebeurde hetzelfde de afgelopen jaren, en deze mensen kregen supergrote bonussen van miljarden dollars. Dezezelfde niklizen ging voor dezelfde handelingen naar de gevangenis, en deze mensen in New York krijgen de grootste bonussen. Weet dat dan niet eigenaardig? Wij hoorden bij Malva over het begin van het instorten van het geldstelsel en dat het met deze man begon. Het zijn mensen, zielen die zich in deze tijd opofferen om de mensheid te laten zien dat geld niets, niets is. Het is wel energie. En we denken allemaal geld nodig te hebben. Maar in feite is het een stukje papier door mensen bedacht om mensen aan zich te binden. De handel in goederen en daarvoor weer andere goederen terug te krijgen zal in de toekomst gewoon worden. Er zijn nog gemeenschappen waar dit normaal gevonden wordt. Mensen dus die daar al langer over nagedacht hebben. Dus dat de, de handel in goederen, goederen, de ruilhandel eh, normaal gevonden wordt. Maar zeer zeker ook de zogenaamde primitie, primitieve mensen, deed al duizenden jaren lang ruilhandel. Maar het is in feite, dus de ruilhandel is, in, is al veel langer ingezet en ook dat is bekend. En mensen voelen dat dit een verandering in het denken teweeg brengt. Zo kwamen wij eens een keer, nou dat was eh, in 1987 onder meer, kwamen we terug van een lange, lange reis en <coughs> ik leed behoorlijk aan jetlag. Soms eh, had ik er last van en ja, soms ook niet, maar misschien lag het daaraan, maar ik had het gevoel dat de wereld een stukje opschoof. Het was de zomer van 1987, en wanneer weet ik niet precies, maar het kan augustus zijn geweest, of in ieder geval misschien ook wel begin september. En natuurlijk ben ik niet de enige die deze shift gevoeld heeft. En als we zo kijken naar 1987 en naar het jaar 2012, dan kunnen we zien dat de veranderingen, van de laatste jaren, vanaf 87, sneller en sneller zijn gegaan. En de mensheid kan het wel of niet bijbenen. We hoeven slechts om ons heen te kijken, om te zien dat er veel mensen nu afhaken, om het maar zo oneerbiedig te zeggen. Mensen die krijgen waar ze om gevraagd hebben, diep binnen in zichzelf, diep in hun diepste gedachten, maar dat aan de buitenkant niet laten merken. Enfin, daar heb ik genoeg over gezegd in de lezingen over het hele in jezelf. We kunnen erover nadenken om dankbaar te zijn voor deze tijd. En dankbaar te zijn dat we besloten hebben om in deze tijd te leven. En om het allemaal mee te maken en er deel van uit te maken. Inderdaad, in veel oude beschavingen wordt verteld over 26.000 jaar Voor de eerste keer hoorde ik daarvan in de jaren tachtig... toen de boeken van Lobsam Rampa mij in de schoop schoot geworpen werden. Maar misschien ook wel daarvoor. Maar ik was er blijkbaar nog niet aan toe... om het aan te horen of te begrijpen. En ja, en dan later lijkt het wel... Of het steeds aan je verteld wordt, want je komt het vaak tegen. En het simpele feit is alleen welke beslissing nemen wij? Denken we uit de angst of uit de liefde? Laten we ons beperken of zijn er geen beperkingen? En kunnen wij ze loslaten? Kunnen we in staat zijn om ons volledig toe te vertrouwen aan de liefde, aan God dus? Of gaan wij mensen toch weer naar het zorgelijke denken toe? Wij bepalen. En het jaar 2012 komt dichterbij en het is al aan de gang. De scheiding... Tussen goed en kwaad, tussen liefde en angst, beweegt al om ons heen. Het is al enige malen voorgekomen, inderdaad, Atlantis, het oude Egypte, en nu deze tijd. Steeds weer was het een een, ja, een een vorming van het goede en het kwade, het licht en de duisternis, de angst en het liefde en de liefde. Wat kiezen wij? We zijn vrij in de keuze. We mogen dat zelf bepalen. Worden wij wakker? Worden wij eindelijk wakker? Ja, waarschijnlijk wel. Nu, eigenlijk wel. En ook de woorden, worden wij wakker, ja, die heb ik niet van mezelf. Ze zijn van een uh, dvd van Marza Messing. <tossimus> ik ken hem niet persoonlijk, maar... Ik heb wel het een en ander van hem gelezen in de, in de tijd dat ik zelf ook zo bezig was. En ik heb die DVD eens een keer met bijzonder veel genoegen bekeken. En hij beschrijft slechts wat ons te wachten staat als wij mensen niet wakker worden. Maar ook dat we de keuze hebben. Net zoals ik je ook zeg. En met mij vele anderen. We hebben de keuze. Wij mogen zelf kiezen. De Godheid blijft. Ook al zouden we de keuze maken voor het negatieve, voor het kwaad. Dan nog zal de Godheid altijd, het licht altijd groter blijken. Maar waarom zouden we dat doen? Kijk, de mensen om ons heen worden al wakker. Er worden al heel veel mensen wakker. En dat kan op aarde slechts gebeuren als er gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven. Gebeurtenissen in ons leven die we niet zo leuk vinden, maar die we nodig hebben. Want we zijn behoorlijk tot zeer hard leers. Wij mensen wensen niet te horen. We wensen niet te lezen, we wensen niet te luisteren. En daarom slaan wij mensen behoorlijk wild om ons heen. Maar in 2012, of zoals in Amerika gezegd wordt, 2012, zal het eind van een tijdperk inluiden van ruim 26.000 jaar, waarvan de laatste 25 jaar het snelst in ontwikkeling gingen. En daarom zijn er veel zielen naar de aarde gekomen om de mensheid dit duidelijk te maken. Maar wel zielen die zichzelf weer moesten hervinden in dit leven, om vanuit die ervaring, die aardse ervaring, anderen daar weer op een betere wijze mee, mee te kunnen bijstaan. Ze hebben de woorden van de van aarde tot hun beschikking en de ervaring om weer heel te worden tot hun beschikking. Deze mensen weten en die zijn dus met dit doel onder meer op aarde gekomen om dit duidelijk te maken aan mensen. Want we weten dat het belangrijk is voor het universum, dat ook de aarde de liefde herkent en kent en daarin totaal leeft. Ja, het is wellicht nu de allergrootste cyclus. En we zitten wellicht in een tijd die doet denken aan de eindtijd van Atlantis. Ja, we kunnen toch ook zomaar die kant op, de beëindiging van de aarde. Maar waarom zouden wij dat doen? We hebben de keuze om voor de liefde te kiezen. En laten we dat doen. Daar ligt het respect voor de mensheid in. Voor de mens. De dierenwereld, de plantenwereld, de mensheid, het universum. In alles, maar ook alles, dat alles zit binnen in ons. Laten we daar ook het respect voor opbrengen. En dan zijn er mensen die wel vragen, maar hoe kunnen we nu met die boosheid omgaan? De boosheid die nog zoveel in ons zit, de angst, de boosheid vooral die nog in zoveel mensen zit. Ik zeg, we hebben de keuze om voor de liefde te kiezen en laten wij dat doen. En misschien wil je nu even je ogen sluiten en rustig in en uit ademen en je voeten naast elkaar op de grond te zetten. En voel het kloppen van je hart. En adem rustig in. En hou de adem even vast en adem rustig uit. Ja, de boosheid. Dat kan natuurlijk nooit naar anderen toe zijn. Hè? Niet naar anderen, niet naar omstandigheden, niet naar gebeurtenissen. Anderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Anderen kunnen nooit in staat zijn om jou te laten bepalen hoe jij denkt. Uit boosheid of uit liefde. Anderen hebben die macht niet eens. Maar zo kun je wel de ander de macht over jou geven door te denken dat zij die macht hebben. Die macht heb jij alleen. Jij bepaalt hoe je denkt. Jij bepaalt hoe je handelt. Zie je het nu duidelijk voor je? De ander is nooit schuldig. Ga nu door met deze gedachte in jouzelf. Je boosheid is op jezelf gericht. Zie je dan ook dat alles hierover gaat, dat alles over dit principe gaat. En je kunt dit op alles in je leven leggen. Waar je er maar moeilijk mee hebt. En open je ogen. Ja. Er is een hoop ellende in de wereld. En er is een hoop ellende achter de deuren. Van huizen. En... Misschien moeten er veel huizen verkocht worden. En door de geldcrisis, door de ellende, door het transformeren van de dingen hier op aarde. En er zal inderdaad een hoop ellende achter de deuren zijn van mensen die er nog niet mee om kunnen, zijn, kunnen gaan. Mensen die niet gewend zijn om met niets te leven. Om bij zichzelf te blijven en positief te blijven. Mensen die de situatie verafschuwen en er uitgehaald wensen te worden. Maar dat kan niemand. Ze voelen nu de druk van het wegraken van hun geld en ze kunnen er niet mee omgaan. Maar laat ik je zeggen, ook geld bestaat niet. Het is in het leven gebracht door mensen die de dienst wilden uitmaken. Wij mensen zijn zeer goed in staat om ruilhandel te doen en daarmee ethisch te werk te gaan. En ja, dan kan ik wel iets over mezelf zeggen. Dat is nou wat ik zo leuk vind aan het werk wat wij doen. Het werk wat, wat, wat mijn man en ik dus samen doen. We doen nog net geen ruilhandel, maar het zit er misschien wel aan te komen. En ja, en door die handel, de handel waar wij in zitten, dat is de zoetwarenhandel, zitten we ontzettend, komen we zoveel ontzettende leuke mensen tegen. En ja, misschien komt dat ook wel, omdat we zelf zo leuk zijn... Maar het zijn wel altijd duizend poten, mensen die altijd bezig zijn, mensen die altijd de dingen van allerlei kanten bekijken. Nou, je kunt er dan ook over nadenken of je je door je geld druk moet laten maken. Geld, ja. Soms is het dan niet om je dan zorgen te maken over hoe, je, hoe het allemaal moet. Ja, dat hoef je in feite niet meer te doen. En dat, dat komt alleen als je vanuit een bepaalde gedachte denkt... En begrepen hebt hoe de dingen in elkaar steken en geaccepteerd en begrepen hebt hoe en waarom bepaalde ervaringen op je weg terecht gekomen waren. Maar wel altijd vertrouwen dat het komt wanneer je het nodig hebt. En ik kan je wel zeggen dat als je het zo op deze wijze loslaat, het ook zo gebeurt, je krijgt wat je toekomt. Als je het diep in je hart vindt dat jij het niet verdient, dan krijg je het ook niet. Maar als je diep in je hart vindt dat je altijd het beste van jezelf aan de anderen geeft, als je altijd bereid bent om te helpen, om anderen bij te staan, hoe lastig het soms ook is, dan krijg je ook waar je om vraagt. Dat vertrouwen in het universum. Dat vertrouwen. <kliek> Omdat het volste vertrouwen daar is. Want je hoeft je geen zorgen te maken. Je kunt het totaal loslaten. En vertrouwen hebben in het leven. Maar je hebt gelijk om zo te denken. Gaat wel het een en ander aan vooraf. En ja, misschien is het ook wel zo dat... Dat... Dat, het nu, dat nu er meer mensen met bepaalde gebeurtenissen te maken krijgen, en dat ze dit mee moeten maken. En in dat licht gezien is het misschien goed dat er een kredietcrisis is. Want heel veel mensen dienen te leren, dienen te beseffen, de zich eigen te maken dat geld geen liefde is. Dat hoe meer ze willen hebben, dat het nooit dat lege gevoel in zichzelf zal oplossen. Ja, je hebt me in deze lezing en ook wel vaker over Malva horen spreken. Malva ja, ik geef je graag de website door van die met Malva Lexpersoon dus te maken heeft www.lichtsferen.com. Je krijgt daar de lezing van Lexpersoon gratis en ook uitgeschreven en ook eh, via een dezelfde M3W-speler. Als waar, eh, eet dat niet zo? Nee. Nou ja, in ieder geval, je kunt het downloaden op de Indigo Soul Station site, gratis ook. En ja, al mijn lezingen zijn weer te beluisteren op mijn website www.ykhra.nl en in mogelijk worden je vragen en antwoorden op een van de lezingen behandeld. Ook gratis dus. Want ja, wij zijn allemaal niet bang om geen geld te hebben. Want we weten dat we alles krijgen wat we nodig hebben. Alles. En daar ligt het vertrouwen. En bedankt voor het luisteren maar weer. Hartelijk dank daarvoor. En graag weer tot volgende week. Dag lieve mensen. Dag.